Goedemiddag, broers en zusters, gemeente van de heer hier in West-Soeburg, zal ik maar zeggen. Hè? Je kunt het niet meer vinden op de TomTom, -Tom, merkte ik. Het valt nu helemaal onder Vlissingen, geloof ik. Ja, ja. West-Soeburg bestaat niet meer, officieel volgens de TomTom, -tom, maar nog wel in mijn geheugen. Als geboren Walcheren, hoe zeg je dat, iemand die geboren is in Walcheren, blijft West-Soeburg gewoon West-Soeburg voor mij. Ik ben blij dat ik uh, jullie mag dienen met het uh, woord van God deze ochtend, deze middag. En um, ik zou eigenlijk uh, met jullie willen gaan naar het naar boek handelingen. Boek handelingen. En een uh, st moment stilstaan bij het uh, hoofdstuk 16 uit dat boek handelingen. Als je je Bijbel mee hebt genomen, wat ik toch hoop dat het geval is, dan kunt u meelezen. Handelingen 16, daar, eh, daar stond zo net een zuster voor ons om ons te leiden in de eh, zangdienst. En in dit gedeelte is ook een vrouw die eigenlijk een voorname... ...ja, plaats heeft, vind ik, in de Bijbel. In handelingen 16... ...dan zijn we in de, in de situatie... Uh, ...waar jullie zien dat uh, Paulus... ...hij niet alleen, maar met, met nog een paar metgezellen... ...bezig is met zijn tweede zendingsreis. En... Uh, dat is toch wel een beetje een bijzondere situatie daar, want door zijn gehoorzaamheid aan de leiding van de Heilige Geest ontstaat de eerste kerk in Europa. En wie van u weet in welke plaats is de eerste kerk van Europa ontstaan? De eerste kerk in Europa is ontstaan in de Bronnenstad genaamd. Het is een stad die er in de tijd door Octavianus belegerd werd, een Romeinse kolonie is gemaakt van de, met Italiaans burgerrecht en die later Filippi genoemd werd. Naar Philippus, de koning van Macedonië en vader van Alexander de Grote. Nu wil het geval dat de Apostel op weg is en wat wij tegenwoordig Griekenland noemen en verhinderd is door de heilige geest om de weg te gaan die hij denkt dat hij moet gaan Jongen, dat is ook wat zeg maar als je daarover nadenkt je bent met goede bedoelingen op weg, met een zend, onderweg met je zendingsreis Paulus al de tweede zendingsreis en hij wordt door de heilige geest weerhouden om naar het gebied te gaan wat hij in gedachten heeft. En als hij dan richt, als het dan niet op die manier gaat, dan gaat het wel op een andere manier. Ook dat wordt door de heilige geest weerhouden. Je zou je afvragen, mijn heer wat wilt u dan? Ik denk dat hij ongetwijfeld zich afgevraagd heeft wat de heer van hem verlangde. En dan komt God hem tegemoet. En dan kennen jullie die geschiedenis ongetwijfeld. U die tenminste al wat langer christen bent en vaak in uw Bijbel leest. Dat hij een gezicht krijgt, een droom krijgt in de nacht. En daar een man ziet aan de overkant van het water. Die uit, waar vandaan kwam? Uit Macedonië. Uit Macedonië. Een Macedonische man die wenkt, die roept, kom over en help ons. En Paulus begrijpt onmiddellijk, hij verstaat onmiddellijk dat dat vanuit de heilige geest moet zijn. En hij verandert zijn voorgenomen reisplannen, zoekt het eerst het beste schip om naar de overkant te gaan. En zo, onder leiding van de heilige geest, komt hij daar waar de Heer wil dat hij komen zal. Die Italianen die zijn hier ook geweest. Iedere geboren zeeuw die heeft natuurlijk gehoord van de sporen die ze hebben achtergeladen. Toch? Ik lag met mijn zeilboot, lag ik nota bene voor de tempel, voor de Romeinse tempel die daar herbouwd is in Plaat. Sommige van jullie die weten toch wel dat hier door de vissers in de Oosterschelde altaren zijn opge, opgevist van de in Helena. Hier zijn de Romeinen zijn ook geweest. En het land is gedeeltelijk overspoeld door de zee. De sporen zijn daar grotendeels van uitgewist. En men vond, sommige mensen vonden, dat de tempel opnieuw opgebouwd moest worden. En die, die staat daar in Koolijnsplaat. Eén van de tempels uit de tijd dat de Romeinen hier in Nederland, in dit deel van Nederland zaten. Hun grens reikte ongeveer tot Utrecht. Maar prijs God, de Romeinse tempels zijn verdwenen. Nehalenia wordt volgens mij niet meer aanbeden. En er zijn andere mensen die zich ook lieten leiden, ook van overzee door de heilige geest. Jaren daarna, die God lief hadden, die zijn woord kenden en die de, boodschap verkon, die de boodschap begrepen dat het goede nieuws van Jezus Christus ook in de lage landen, in dat moerassig gebied, in, ook in Zeeland en dat deel van wat nu Nederland heet, verkondigd moet worden. En ze kwamen ook van overzee. Misschien heeft Willy Broorders ook wel een beeld gehad van een Zeeuwse boer. Die wenkend stond, kom over en help ons. Ik weet het niet, God weet het. Maar ik ben zo blij dat het evangelie ook onze streken heeft bereikt. En dat er generaties op generaties zijn die hier God hebben leren kennen en hem lief hebben, hem dienen... En als ik dan op mijn fietsje zo van mijn geboortedorp naar Westkapelle fietste om naar school te gaan in Middelburg, jaren geleden, dan kwam ik bijna langs de Willy Brodersput. Je weet het wel, in Zoutelanden, daar vind je de Willy Brodersput. Daar valt het nodig over te vertellen, vlak bij de hervormde kerk in Zoutelande. Voor degene die goed oplet, die kan daar de Willy Brodersput vinden. En na Willy Broder zijn er nog anderen gekomen, Bonifaties. En zo kun je in de geschiedenis van Nederland doorgaan. Lutger en noem maar op. Mensen die zich lieten leiden door de heilige geest en daarheen gingen waar de Heere God hen zond. En als ik dan zo in de voorbereiding over de boodschap daarover nadenk. Je laten leiden door de heilige geest. Hoe, hoe gaat dat dan? Je laten lijden door de heilige geest. En ongetwijfeld zal ik niet volledig zijn en ben dan benieuwd wat u aan aanvulling daarop heeft. Ik wil graag me openstellen om ook te leren. Je laten lijden door de heilige geest, dat, dat heeft voor mij te maken met een geregeld gebedsleven. Met bijbelstudie, met overgave aan Christus, dat wil zeggen, zoals ook de apostel Paulus dat voorbeeld gaf... Niet mijn wil, Heer, maar Uw wil geschieden. Om niet alleen hoorders van het woord te zijn, maar ook vooral daders van het woord. Mij spreekt, die mij spreekt die boodschap zo enorm aan vanuit Matthäus 25. Slechts twee versen breng ik onder uw aandacht de versen 35 en 36. Hoorders en daders van het woord van God... Vanuit de stichting Indonesia Zending, waar ik al een aantal jaren in mag dienen, bepaalde de Heer mij toen ik in de Molukken was en ik de, de nood van de mensen zag bij dit gedeelte de tekst uit deze, uit deze woorden van Matthäus. Toen ik dorst had gaven jullie mij te drinken en toen ik ziek was zochten jullie mij op, maar neemt u die, die versen in u op. Dat is praktisch christendom. Niet alleen maar hoorders van het woord, maar ook daders van het woord zijn. Wat kan, wat kan ik uit liefde voor de Heer en zijn schepping die ik zie lijden doen, wat in de geest van Christus past? Ik ben blij met een zwager van me die ook wel eens in Indonesië komt, sterker nog die daar zeer regelmatig komt, dat ik wat beelden van hem zag... Hoe hij schouwt door de bergen van Java om mensen die in moeilijke situaties leven te helpen, terwijl die zelf ook niet meer zo makkelijk ter been is, hij heeft er heel wat kilometertjes ver, versleten. Geen hoorders alleen, maar hoorders en daders van het woord je laat te leiden door de Heilige Geest. Wat hoort daar nog meer bij? Toen ik daar vanmorgen over dacht, dacht ik, hé, hey, wat heb ik ook alweer in mijn schuur liggen. Weet iemand wie dat is, wat dat is? Een juk. Zeg je? Een juk. Ja, dit is een juk. Dit is een juk. heb van een vriend bij ons in de gemeente in Roosendaal. Hij is oostje geleden naar de heer gegaan. Heb ik een juk gekregen waar de mieter in zit. Een oud juk. Dat is een juk wat hij maar gekregen heeft. Die boeren vroeger in Zeeland die nog bij de hand die hadden daar aan elke kant, hadden ze een touw met een emmer en dan gingen ze de koeien melken op de hand. Als het dan in zo'n, en zo'n liter of 10 ging, dan vulden ze daarmee naar zo'n grote melk om. Een juk, sommige mensen die hebben een juk, misschien als dit, een juk dat niet mo moeilijk is om te dragen, want daar hangt niks aan. Maar sommige mensen die hebben ook een juk te dragen. Misschien moet ik zeggen wel om Christus wil wat zwaar is. En als de apostel Paulus dan op een gegeven moment daar doet waarvoor hij gekomen is. In die bronnenstad wat Filippi wordt genoemd. Dan zoekt hij naar de plek waar de joden samenkomen. En omdat er niet veel joden in dat gebied zijn denkt hij, ze zullen waarschijnlijk aan de oever van de rivier samenkomen. En jawel, daar treft hij een groep mensen aan de oever van de rivier en hij spreekt tot hen over het goede nieuws van Jezus Christus. En het is bijzonder dat een proseliek een vrouw als eerste haar hart voor de Heer opent en de boodschap van de apostel aanvaardt. En ze heeft de prachtige naam Lydia. Lydia. Ik denk dat het misschien een chique dame geweest zijn. Zij heeft vast in mooie kleuren rondgelopen, weet je waarom? Omdat zij purper verkozen was. Zij was handelaar in hele dure stoffen. Een zakenvrouw wellicht, die goed boerde om het maar zo te zeggen. En Lydia opende haar hart voor de Heer en, daar bleef het niet bij, zij liet zich dopen en andere mensen uit haar huis, precies hetzelfde. En zij nodigt de apostel en zijn vrienden uit bij haar eh, te logeren en zijn werk in de stad te doen. Wauw! Een proseliet, geen Jood van geboorte, geen Jodin van geboorte, maar een vrouw uit die omgeving die, die oog had voor de God van Israël, die oog had voor Jaweh maar zijn zoon Jezus Christus en zijn volbrachte werk nog niet kende. De woorden van de apostel: God opende haar hart en zij aanvaarde Jezus Christus als de zoon van God en werd wederom geboren het goede nieuws verkondigen. En ja, als je dan denkt nu komt de opwekking, dan komt vaak ook de strijd. Dan komt vaak ook het juk wat je te dragen krijgt. En volgende week misschien is het geweest. Dat ze opnieuw een jonge vrouw ontmoeten. Die schreeuwend achter hen aanloopt. Dag na dag. Deze mensen zijn verkondigers van de ware God. Die je de weg tot behoud, tot redding verkondigen. Een vrouw die door een waarzeggende geest was bezet. En als dan de apostel het zo zat is en deze boze geest bestraft en hij uit haar verdwijnt, dan beginnen de problemen. Want degene die deze jonge vrouw, die jonge slavin, als het ware exploiteren, zeg ik dat zo, die daar geld van vangen door haar te gebruiken om anderen iets te laten zeggen, in, in, in hun voorbeelden die zien hun winst werken. En ze gaan problemen maken. Er dus zijn mensen die hier gekomen zijn die de hele stad in oproer brengen. En ze worden gevangen gezet. Daar zit die dan, die Paulus met zijn metgezellen. In de baas. In een vreemde stad. Waar ze wellicht helemaal niet zo vriendelijk voor hun waren. Maar denk erom. De levende God... De Heer die gaat zijn eigen weg. Het begint te schudden in die gevangenis. En de Bijbelkennis van jullie weten wat er gaat gebeuren. En de gevangenbewaarder die daar woont, die denkt, ik kan beter een eind aan mijn leven maken. Want als al de gevangenen ontsnappen, als de deuren open gaan, dan word ik verantwoordelijk gehouden straks. Maar Paulus roept nu toe, doe jezelf geen kwaad. Iedereen is nog hier. De man met zijn gezin komt tot geloof. Hier... Hier is God aanwezig. Hier gebeuren dingen die on, onbegrijpelijk zijn. Wonderbare dingen. Die schreeuwende vrouw wordt bevrijd. Een purperverkoopster komt tot geloof. Er gebeuren hier dingen. De aarde gaat schudden. De gevangenisdeuren springen open. Maar de apostel, hij lijdt onder de situatie van dat moment. Je laat de lijden door de heilige geest betekent dat je soms een juk moet dragen. Voor de een zwaarder dan voor de ander. Zijn wij bereid om als de Heer ons geleid door zijn heilige geest ergens in wil gebruiken of naartoe wil zenden. Om ook ons juk te dragen. Zijn wij bereid om te lijden om Christus wil. Om het lijden als christen te accepteren. En ik denk dat hoort op de weg van de navolging er gewoon bij. Toch zien we diverse keren in Gods woord als het ware een oproep, een aansporing voor ons als gelovigen om te volharden tot het einde en om eens gezin te zijn gedeelte, het uitgangsgedeelte van Gods woord in handelingen 16, daar kunt u lezen over hoe de apostel dan, hoe, hoe hij gezond is en hoe het hun is verhaan, hem en zijn mede Maar het, het thema eigenlijk voor eh, deze prediking is, laat de Heer uw vreugde blijven. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik spring nou niet van de hak op de tak. In mijn voorbereiding werd ik erbij bepaald. Het leek wel alsof de Heilige Geest mij erbij bepaalde. Ik denk dat het de Heilige Geest was die mij daarbij bepaalde. Om te zeggen het thema van de prediking van vanmiddag is. Laat de Heer uw vreugde blijven. Gemeente, gemeenteleden. En ik zou u dan ook willen uitnodigen... ...om met mij te lezen, in Gods woord, de brief van Paulus aan de Filippenzen, Het eerste hoofdstuk, de versen 27 tot en met 29. Zoekt u het rustig op in uw Bijbel. Filippenzen 1, de versen 27 en 29. Hebben het allemaal gevonden? Ik ben de enige die in de Bijbel nog ritsel. 1, vers 27. Tot en 29. Een aansporing tot volharding en eensgezindheid. Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus... ...zodat ik kan horen of straks zelfs kan zien... ...dat u één van geest bent... ...en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstrijders angst aanjagen... ...want dat is een teken van God voor hen... ...dat ze ten ondergaan voor u... ...dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken... ...niet alleen in Christus te geloven maar ook om willen van hem te lijden. We blijven niet bij deze twee versen. We lezen, we lezen ook nog eventjes door. Een, een tweede hoofdstuk. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost... nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is... Zoveel ontferming en medelijden maak, dan mijn, maak mij dan volmaakt gelukkig door eens gezin te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaar, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Jezus Christus had. Die, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de genaam geschonken die elke naam te boven gaat opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op aarde en onder de aarde, en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Liefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben, en blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waar tussen u schittert als sterren aan de hemel. Ik wil u dan bijzonder bepalen bij dat eh, vers 12, vers 13. Blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat met diep ontzag voor God. Iemand die heeft wel eens verteld. Als je eenmaal gered bent dan ben je voor altijd gered. Ik ben die mening niet toegedaan. De Bijbel leert ons dat. Eens gered en altijd gered, leert de Bijbel ons niet naar mijn mening. Je moet erop toezien dat je op de weg van de Heer blijft. Je moet, er, je moet erop toezien dat je blijft groeien in de kennis van het woord van God, in het liefhebben van de Heer en het liefhebben van je naast hem. En als je merkt dat je worstelt met bepaalde problemen in je leven die niet passen, naar de wil van God, dan zul je op je knieën moeten en moeten zoeken naar de, naar de weg van God, om daaruit te komen met Gods hulp en zijn genade, om een leven te leiden zoals de Heer dat van ons vraagt. Soms moeten we door een stuk strijd heen, maar als we daartoe bereid zijn uit liefde voor de Heer, dan denk ik, dan helpt God ons, geeft ons genade en kracht en kunnen we verder gaan. Toezien op onszelf, blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Ik werd erbij bepaald toen ik me voorbereidde om dit vers onder uw aandacht te brengen. Nu ja, het thema van de preek was toch eigenlijk een aansp niet een aansporing alleen om om volhardend bezig te zijn en eens gezin te zijn, maar om onze vreugde in de Heer te beleven. Ja, van de eerste christenen werd gezegd, kijk eens hoe lief ze elkaar hebben. Ik denk dat het zo belangrijk is dat wij ook liefde onder elkaar hebben. Liefde voor God in de eerste plaats Liefde voor elkaar als medeleden van het lichaam van Christus. Liefde voor onze naasten. Liefde voor onze naaste ook. Zonder het naamkaartje te vragen. Is hij boeddhist of misschien islamiet of misschien hindoe. Of behoort hij tot een bepaalde andere geestelijke stroming. Maar liefde voor onze naaste in het algemeen. Ja, laat de Heer uw vreugde blijven. Dat is het hoofdonderwerp van de preek. Ik weet nog dat mijn broeder Fred, van Fred heb ik dit, heb ik dit juk gekregen. En toen ik mijn bureau als voorganger leeg heb gemaakt en mijn werkkamer aan mijn opvolger heb gegeven. Ja, overgedragen. Heb ik de spullen die ik van deze en gene in die periode heb gekregen, heb ik meegenomen naar huis. Onder andere dat juk. Ik wil daar aan mijn broeder Fred herinnerd worden. Zijn naam staat achter op het juk. En weet je, mijn vrouw die weet dat. Fred, als ik aan hem denk, dan denk ik aan hem. En dan naar iemand toe liep en dan wat hij in de hand liep. En op een keer van Fred komt naar mij toe. En ook mijn van weet, weet op mij drukte hij iets in de hand. Weet je wat ik van Fred weet? Ik heb een paar handen. Weet je wat ik erbij zei? zijn? gebeurt het? in God? En zo moedigde mijn broeder Fred menig in. Ik heb niet gevraagd of het een echte of een nep parel was. Maar begrijpt u de liefde van onze broer? Hij zag Christus in zijn medebroeders en zusters. Je bent een parel in Gods hand. Zo bemoedigde Fred mensen. Kijk eens hoe lief ze elkaar hebben. Weet je, ook al is de gemeente hier in aantal gemeenteleden niet groot... Als jullie van de Heer houden en elkaar liefhebben en dienen en omzien naar je naasten, God zegen zal niet uitblijven. Je, het zal opgemerkt worden door anderen. Zo mogen we in deze wereld staan. Als kinderen van God, niet alleen maar als hoorders van het woord, maar ook als daders van het woord. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg het nogmaals. Filippenzen 4, de versen 4 tot en met 9. En daar wil ik naar het einde van de boodschap toe gaan. Wilt u het opzoeken met mij? Filippenzen 4, de versen 4 tot en met 9. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg het nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik heb geleerd en overgedragen, wat ik heb verteld en heb laten zien, doe het. En de God van de vrede zal met u zijn. Laat de Heer uw vreugde blijven. Wat heb je nou aan zo'n preek als deze? Hoe ga je er nou op reageren? Ik vroeg me dat af. Soms heb ik gedacht, ik heb al, ik heb al zo vaak mogen spreken hier en daar, wat doen de mensen daar nou eigenlijk mee? Het is niet zo belangrijk om dat antwoord te krijgen. Het is veel belangrijker dat je gehoorzaam bent aan God. En als de Heer je de gelegenheid geeft om over zijn woord te spreken, om gehoorzaam te zijn. En te spreken wat de Heilige Geest, waar de Heilige Geest je in leidt. Laat de Heer je vreugde blijven. Ik wil afsluiten met een gedeelte uit Lukas 10. U vindt het, u mag het ook noteren, opschrijven, de versen 25 tot en met 37, waar ik er deze, deze dingen uit haal. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen en hij vroeg, nee, meester, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Wat denk je? Zou die wetgeleerde het antwoord hebben geweten op die vraag? Voordat hij die vraag aan Jezus stelde? Ik denk dat het een floeper was om het maar zo te zeggen. Hij wist het antwoord, want de hij wilde Jezus eigenlijk uittesten. Uit en de Heer die zegt, dat zegt de Heer ook alweer, Jezus Antwoord, wat staat er in de wet geschreven, wat, le wat leest u daar? En daar geeft hij toch een prachtig antwoord, hè? Daar geeft hij toch een prachtig antwoord. Hij wist precies wat het Oude Testament leert. We noemen dat wel het Jemach Israël. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Dan durfde die nog te vragen, en wie is dan mijn naaste? Wat moet, te, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Geloof jij dan in eeuwig leven? Is dood niet gewoon dood? Heel veel mensen geloven in het eeuwige leven. Dat dood niet dood is. Dat als wij onze aardse tent verlaten... Dan blijft onstoffelijk overschot achter, maar er bestaat eeuwig leven. Mensen mogen voor altijd bij God zijn, als zij de goede weg gaan. Kijk eens wat ik meegenomen heb. Mijn paspoort. Ik was een nieuwe, hij heeft voor tien jaar geld. Als ik van het buitenland kom, ik wil Nederland weer binnenkomen, dan moet ik dit bewijs tonen dat ik een Hollander ben. Het, eh, allemaal, het staat allemaal geregistreerd. En mensen uit het buitenland die Nederland binnen willen komen, die moeten ook aan kunnen tonen dat ze een visum hebben gekregen voor de schijnlanden, dus ook voor Nederland. Dat paspoort daar staat een handtekening in. Nu. De Heere God heeft ons eeuwig leven beloofd voor degenen die hun juk dragen. Die Christus willen volgen en lijden om Christus wil verstaan, dat kan erbij horen. Dat hoort er bijna voor iedereen bij. Ik heb jaren de Heer mogen dienen, ik heb vaak moeten lijden om Christus wil. En mijn vrouw met mij. Soms hebben we samen moeten leiden om Christus wil, dat we verstonden, dit hoort erbij, maar wij dragen het om Christus wil. Straks, als de Heer ons thuis haalt, dan zal, dan zal de eeuwige heerlijkheid van God voor ons opengaan als wij de wetloop hebben gelopen tot het einde. Een broeder in de Heer. Een man met Joodse wortels. Ik kwam vaak bij hem. Regelmatig kwam ik bij hem en zijn vrouw over de vloer. Eerst is zijn vrouw naar de Heer gegaan en deze week hij. En we hebben afscheid van hem genomen. En hij, zijn, zijn kist met zijn lichaam, stond in een zijzaal bij ons in de kerk in Roosendaal. En ik denk nog een laatste blik. Ik is geworden lof geloven. Loof behouden. Ah, hij mag de heerlijkheid van God binnengaan. Waar hij zijn, dat werd gezegd, waar hij, hij was ongeveer hij was ruim vijf jaar weduwnaar. Waar hij zijn geliefde vrouw zal ontmoeten, die ook in Christus ontslapen is. Dat zal zeker, maar ik dacht bij mezelf, je mag blij zijn als je je geliefde vrouw dan ontmoet. Maar je mag toch zeker ook blij zijn als je de heerlijkheid van God ingaat. En veel meer dan alleen jou, jouw eigen vrouw daar ontmoet. He? In Christus ontslapen. En zijn kinderen waren er natuurlijk ook. En terwijl wij de kinderen ja, sterk te wensten, mijn vrouw en ik. Toen heb ik tegen zijn dochter gezegd. Weet je wat, weet je wat. Weet je wat, aan moet de denken als ik aan jou ouders toen ik hier bij was en ik vertelde van een aantal kinderkinderen, en dan Jan Dena in de stad Zamlaki, die uit het zorgbewaar nog geen plaatsje hadden, kregen zij, als ze naar de middelbare school daarin, eh, Zamlaki gingen, kregen zij een plaats in de kerk daar in de stad. Een treinkerkkerk, nou, ongeveer het, ietsje smaller dan deze kerk, misschien een meter of twee smaller dan deze kerk. Dan moet je zich voorstellen dat aan de achterkant van de kerk daar was nog een meter of vier grond op een voorbereiding. De mensen in, van de kerk, ja, die kinderen die mogen in de kerk slapen, want elke keer lopen helemaal van, van kantoor naar hier. Dat is niet toen elke dag om naar school te kunnen gaan. Ze dachten zelf niet voor de jongens of de meisjes, ik weet het niet meer, wat slaapkamers, kunnen bouwen achter de kerk waar ze een eigen plekje hebben werd ze over gedacht, maar ze hadden niet genoeg muntjes. Toen ik bij thuiskomst mijn verhaal deed in de gemeente, toen sprak deze broeder en zijn vrouw: Wij zullen dat wel regelen, wij willen graag helpen voor de kinderen. Toen ik een paar jaar later weer kwam, ben ik in de ruimte achter de kerk geweest. waar de kinderen een de vallen: Barmhartigheid bewijzen, je hart laten spreken, God liefhebben. En je naaste als jezelf. Geen hoorder alleen van het woord, maar vooral ook dader. Mogen de Heer ons helpen bij de uitvoering daarvan in ons geloofsleven van alle dag.